Uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Jetta Kleinsma wil op 1 mei haar conceptplan klaar hebben voor de nieuwe vakbeweging. De organisatie die de opvolger moet worden van de FNV. Dat zei ze op een persconferentie in Amsterdam waar de verkenners noten en wijfels hun eindadvies presenteerden. Begin vorige maand besloot de FNV zich in de huidige vorm op te heffen en op te gaan in een nieuwe vakbeweging. PVDA Kamerlid Kleinsma werd bereid verklaard om als kwartiermaakster op te treden. Ze gaat met vier anderen aan de slag, zo werd bekend op de persconferentie. De bedoeling is om in juni de oprichtingsvergadering van de nieuwe vakbeweging te houden. Het bedrijfsleven is bereid om ruim anderhalf miljard euro te investeren in vernieuwende producten en diensten. Ondernemers en onderzoekers hebben daarover contracten gesloten. Dat schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer. Volgens Verhagen is innovatie de beste manier om uit de recessie te komen. Het kabinet stelt daarvoor vanaf volgend jaar 90 miljoen euro extra beschikbaar. Het gaat om negen sectoren, waaronder water, chemie, tuinbouw en energie. Komende maanden worden de innovatiecontracten onder leiding van Verhagen definitief gemaakt. En dan wordt ook duidelijk hoe het geld precies ingezet gaat worden. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker 19 mensen omgekomen... toen gisteravond een appartementengebouw van vijf verdiepingen instortte. Het pand zou al een tijd in slechte staat zijn. Volgens het Rode Kruis konden 12 mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald...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 Het weer in het hele land zon, weinig wind en een temperatuur van zo'n 4 graden. Vanavond is het helder en zakt de temperatuur snel onder het vriespunt. Dit, was het en... Dit is René Passet van de ANWB. Op de A4 hoofdvliet naar Vlaardingen staat bij het ketelplein 2 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeer. In...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 But you broke me, now I can't feel anything When I love you, it's so untrue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 It's the last chance to feel again. het ritme van zon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 the last Oh <laughs>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 Assim je me mata.